Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. De protesten in Iran leiden nergens toe... en de organisatoren van de demonstraties zullen gestraft worden. Dat heeft de Iraanse president Ahmadinejad gezegd... in een reactie op betogingen in Teheran. De vijanden achter de demonstraties zullen falen, zei hij. Ahmadinejad doelde daarmee op buitenlandse regeringen... die volgens hem achter de demonstraties zitten. Bij confrontaties met de veiligheidspolitie... zijn zeker twee betogers gedood. Er raakten tientallen mensen gewond. President Obama heeft zijn steun uitgesproken voor de demonstranten en had scherpe kritiek op het regime in Teheran. Obama noemde het ironisch dat in vergelijking met Egypte in Iran compleet anders wordt gereageerd. De Iraanse overheid is alleen bezig met het neerschieten, slaan en arresteren van mensen, zei Obama. Zo'n duizend Shiïtische demonstranten in Bahrein hebben de nacht doorgebracht op een plein in de hoofdstad Manama. Ze hebben het omgedoopt tot Tahrirplein. De betogers nemen een voorbeeld aan het plein in Cairo... dat het centrum was van demonstraties tegen president Mubarak. De demonstranten in Bahrein beschuldigen de Soenitische minderheid van discriminatie. Ze voelen zich achtergesteld op het terrein van huisvesting, gezondheidszorg en overheidsbanen. Een verslaggever van het Amerikaanse tv-station CBS is in Egypte aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vrijdag op het Tagrierplein. De journaliste Lara Logan werd misbruikt... en mishandeld door een grote groep agressieve mannen. Enkele vrouwen en militairen konden haar ontzetten. Logan is de volgende ochtend teruggevlogen naar Amerika... waar ze herstelt in een ziekenhuis. Gewapende mannen hebben op een snelweg in Mexico... een Amerikaanse douanemedewerker doodgeschoten. Een collega die bij hem in de auto zat raakte gewond. De twee douanebeambten waren voor hun werk in Mexico. Amerika steunt Mexico in de aanpak van het drugsgeweld... Beide landen zullen de beschieting van de Amerikaanse douanemedewerkers samen onderzoeken. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. Het kan mistig zijn. Later vandaag zonnige periode. Dan wordt het 5 graden op de Wadden en 9 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, Het Bastiaan Nachtegaal en Oula. Goedemorgen, het is woensdag 16 februari en u luistert naar het laatste uur van Nu al wakker Nederland. Komend u hoort u. Frits Wester, die vertelt over zijn grootste blunder als interviewer. We spreken met een Rotterdams raadslid die over de stakingen vertelt bij het RET. En horen we van een debatexpert hoe politici zich vanavond het best kunnen voorbereiden op het grote televisiedebat. De slag om de Eerste Kamer. Ja, want op 2 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten... en bij ons is een van de lijsttrekkers in den landen... namelijk de lijsttrekker van het CDA in Flevoland, Marianne Luier. Goedemorgen, mevrouw Luier. Ja, goedemorgen. Lijsttrekker, hoe wordt je dat eigenlijk bij het CDA in Flevoland? Ja, daar uh, word je voor gevraagd, in mijn geval. Dus, uh, ik ben al een jaar, uh, vier jaar Statenlid, dus ik draai al een periode mee. En, uh, nou, ik heb gezien hoe belangrijk politiek is. en uh, Ik zet me in uh, daarvoor en uh, op een gegeven moment dan komen ze naar je toe... en zeggen ze, nou, uh, het is belangrijk, wil jij ervoor gaan? Wil jij de kaart trekken? Later gaan we het met u ook hebben Later het u over uw standpunten... en hoe de campagne verloopt. Ja. Laten we eens beginnen met Flevoland. Waarom Flevoland? Wat maakt Flevoland zo mooi? Nou, Flevoland is een geweldige provincie. Waarom? Ik ben 18 jaar geleden daar komen wonen, omdat er heel veel ruimte is. Als je daar de brug over gaat, dan, uh, dan is het de ruimte, komt je tegemoet. De sky is the limit en, uh, en daar hou ik van. Hè. Er is ruimte om te pionieren, te ondernemen, ja, om te doen wat je wilt. Dus uh, ik vind het een heerlijke provincie om in te wonen. Ja. U woont in Flevoland, bent sinds vier jaar statenlid. Ja. Uh, dat is geen fulltime functie? Nee hoor, nee, dat is een nevenfunctie. Ja. Wat doet u daarnaast? Ik ben directeur van een adviesbureau, een organisatieadviesbureau in Amsterdam, de CBE Group. En we adviseren organisaties, dus zeg maar scholen, ziekenhuizen, uh, ja, sportverenigingen, gemeentes, rijken, bij allerlei organisatievraagstukken. Dus ik werk eigenlijk altijd met mensen die met elkaar moeten samenwerken en uh, waar het dan kan, ja, beter kan. Hè? Dus, uh, ja. Ja. En uh, nu bent u dus de lijsttekening, dus dat betekent komende weken weinig werk en vooral heel veel campagne voeren. Uh, daar begint het wel op te lijken, ja. Ja, want Inderdaad. hoe ziet zo'n dag eruit? Vandaag zit u bij ons ja. om vijf uur in de ochtend ja, en wat, ja. wat staat er nog meer op de agenda vandaag? Nou, straks om tien uur moet ik een radiocommercial inspreken, dus ga ik naar een andere studio, Kijk. in Almere. En dan uh, vanavond heb ik een debat, een kunst- en cultuurdebat, nou dat is ook heel uh, actueel. Ja. En uh, mijn collega's hebben een landbouwdebat... waar ook al een paar honderd mensen worden verwacht. En Henk Bleker komt. En tussendoor probeer ik dan ook nog wat werk te doen. Hè? Dus uh, ja. wat adviezen te schrijven, wat mensen te bellen... en nog even bij uh, een uh, school langs te gaan. Ja. Heerlijk drukke dagen. Straks gaan we ja. van u horen wat nou de belangrijkste punten zijn in Flevoland... en waarom u het CDA groot gaat maken of groot gaat houden in, ja. uh, in Flevoland. Maar eerst uh, gaan we wat anders doen. Want uh, het is vandaag woensdag. Dat is de dag dat uh, de tijdschriften uitkomen, de weekbladen. En we hebben er al een aantal voor u doorgenomen. Op de cover van H.P. de Tijd de leukste tv-momenten van Nederland. Op nummer 1 staat het satirische programma Zo is het. Tijdens de derde aflevering in 1964 werd het tv-verslaving van de kijker in bijbelse taal, nu het CDA toch op bezoek is, verwoord. Geef ons heden ons dagelijks programma, wees met ons o beeld, want wij weten niet wat wij zonder u zouden moeten doen. Het fragment zorgde voor veel ophef. De minister-president sprak er schande van. Er werd dus als Kamervraag overgesteld. En Mies Bouwman werd uitgescholden. De wilde zwijnen en de epen zijn iets te wild. De zwijnen zorgen voor flink wat overlast. Zo eten ze complete grasvelden op en nu zijn de bewoners het helemaal zat... want die willen dat de beesten worden afgeschoten. Het lijkt een behoorlijke rel te worden in de aanloop van die Provinciale Statenverkiezingen. Het is dus letterlijk een kwestie van leven en dood... voor zowel de dieren als de provinciebestuurders. Op de cover van Nieuwe Revue Porno, koningin Kim Holland... zender Meiden van Holland TV, is te zien op de kabel. Ze vertelt in het blad dat ze geen mooie pornoactrices wil. Alleen Hollandse buurmeisjes komen op het scherm. Ze moet zich trouwens wel een aantal regels houden. Zo is plastics verboden. Van porno is het een hele kleine stap naar de van de studenten. Tijdens tentamens en op feesten zijn studenten niet vies van een lijntje. Nieuwe Revue zocht hun dealer op. Hij snoof als student al en nu helpt hij zijn medestudenten... voor 60 euro per grammetje een studie door. En het blad dook ook nog de huizenmarkt in. En dat was wel even schrikken. Anderhalf jaar geleden kon er stel nog een hypotheek... van 6,5 keer het jaar salaris lospeuteren bij de bank. Maar nu zijn er nieuwe regels. Het maximum is nu 4,5 keer het jaar salaris. Voordat je gaat kopen, eerst nog maar even sparen dus. En tot zover de weekbladen. Bij ons in de studio zit Marianne Luijer. Zij is de nummer één van het CDA in Flevoland. U bent naast politica en, en, en adviseur. Want u, heeft een, u, u geeft advies aan allerlei bedrijven en instellingen. Bent u ook moeder? Ja, zeker. En uh, sommige politici. We kennen ze allemaal, Camille Eurlings. Die wil kinderen gaan maken. <laughs> ja. Wouter Bos, uh, die gaat voor zijn kinderen zorgen. Die gaan juist ja. de politiek uit voor de kinderen. En u heeft kinderen, u gaat de politiek in. Ja, mijn kinderen zijn al wat ouder. Twee zijn al het huis uit. En de jongste is dertien. Uh, en mijn man en ik vangen dat samen op. Dus uh, ik, ik vind zelf niet dat je moet kiezen tussen en, en of zo. Nee, het is de manier waarop je in het leven staat. En uh, daarin neem je, je kinderen mee. Dus, uh, ja. U bent nu vier statenlid. Hè? Wat, wat heeft u in de afgelopen jaren bereikt? Wat kan een statenlid nou echt betekenen voor een provincie? Nou, ik heb me ingezet voor de jeugdzorg en voor het onderwijs. Voor het speciaal onderwijs, dus beter vervoer van die kinderen. Uh, er is hoger onderwijs gekomen. Daar hebben we echt actief voor ingezet, gelobbyd met elkaar. Met gemeentes en met het Rijk. Er is de Hogeschool Flevoland is uh, nu ge geopend. En, uh, nou, daar zijn we heel erg blij mee. Jeugdzorg is aanzienlijk verbeterd. Ik heb zelf een onderzoek gedaan... Uh, naar de, de kwaliteit van de jeugdzorg in al die gemeentes. Ja. En de samenwerking tussen die gemeentes en uh, provincie. En uh, de jeugdzorg in Flevoland uh, die is eigenlijk het beste van de heel, ja, maar van heel dat, Nederland. Nou, maar daar uh, kunt u zo trots op zijn, maar dat ja. gaat straks naar de gemeentes toe. Dus daar heeft u als provincie- of uh, statenlid straks helemaal niks meer aan. Nee, maar het is juist goed dat, dat het goed geregeld is. En nu hebben we er alles op gezet om goed overleg te voeren... tussen provincie en gemeente en jeugdzorginstellingen om te voorkomen dat die kinderen tussen wal en schip vallen. Want dat kan gebeuren. He, dus als provincies en gemeentes hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan gaan die kinderen de dupe worden. En ik zie dat in Flevoland die kans eigenlijk vrij klein is, omdat we dat zo goed hebben georganiseerd met elkaar. Nu wordt er ook gesproken over Flevoland die samen met Noord-Holland Noord en Utrecht één provincie zou kunnen vormen. Dus dan heeft ja. die jeugd zo mooi op orde en bent straks je hele provincie kwijt. Ja, daar Wat zijn vindt we, u daarvan? Nou, daar zijn we ook niet zo blij mee, heb ik nee. al eerder gezegd. Um, ik denk niet dat Flevoland uh, belang heeft bij het grotere worden van de provincie. Want wij zijn juist trots op onze schaalgrootte en onze korte lijnen met het bestuur. Dus het is meer een landelijk hè, uh, thema maar, uh, en een Randstad-thema. Maar wat het is we... wel het CDA die in, op dit moment ook in de regering zit. Die zegt van we moeten naar minder bestuurders toe gaan. Ja. Nou zeg maar uh, over het algemeen, als het gaat om heel Nederland en met name om de Randstad kan ik daar ook uh, in meegaan. Dus dan is dat prima dat je die bestuurlijke druk. Het is veel te druk, maar dat zit hem vooral in de stadsdeelraden... in allerlei regio's, et cetera. En niet zozeer in Flevoland. Ja. Dus ik zeg van, nou, prima, laat Noord- en Zuid-Holland en Utrecht... Uh, vooral veel met elkaar verkennen hoe het minder kan. En natuurlijk willen wij wel aan tafel zitten om erover mee te praten... maar opgaan in een randstad -provincie? nee. Dat is volstrekt niet aan de orde wat betreft de CDA, nee. Oké, okay, tot slot voor dit moment. Uh, u gaat straks een radiocommercial ook inspreken ja. voor het CDA. Uh, wat wordt de boodschap? Wat is de, de one-liner? De one-liner is dat het CDA is er voor jou en mij, voor de mensen. Dus meer werk, meer uh, uh, openbaar vervoer, geen files en uh, goede voorzieningen uh, dicht bij huis. Dus uh, okay. sport, muziek, scholen, et cetera. En over een half uur weten we precies hoe u dat allemaal gaat realiseren. Want uh, u blijft bij ons zitten, Marianne Luier, de nummer 1 van ja. het CDA Flevoland. En dan gaan we met u doorspreken over al die onderwerpen. Het klinkt heel raar als ik nou mijn tekst begin zoals hij uh, stond. Schat, hoe was jouw dag? Dat vraag ik niet aan jou, Cameron. Uh, dat is gewoon de vaste prik voor miljoenen Nederlanders... de dag doorspreken tijdens het avondeten. En voor veel 65-plussers is het geen vanzelfsprekendheid. Zij zitten eenzaam aan hun avondmaaltijd. SamSam -sam Amsterdam houdt vandaag een stemming... over de kwaliteit van maaltijden voor ouderen. De focus ligt daarbij op de sociale rol van een maaltijd. Tim Doornwaard, mede-initiatiefnemer van het project... kan ons er alles over vertellen. Goedemorgen, meneer Doornwaard. Uh, waarom is het zo belangrijk om de mening van Amsterdammers... op het gebied van maaltijden in kaart te brengen? Uh, nou, wat wij uh, constateren is dat uh, senioren, dus uh, mensen rond de 70 jaar... die afhankelijk zijn van uh, maaltijdvoorzieningen... Uh, dat die steeds uh, meer klagen over de teruglopende kwaliteit van de maaltijden. En dan gaat het vooral over smaak en geur. Uh, en dat heeft vooral met, met het feit te maken dat ze vaak uh, ja, kant-en-klare... opwarmmaaltijden voorgeschoteld krijgen... Dus vandaar dat we daar uh, wel eens een kernstemming een over willen houden. Ja, en dat bleek uiteindelijk dus de conclusie dat het eigenlijk vies was. Nou, vies uh, hoeft niet. Het, is, uh, het zijn op zich maaltijden waar niet uh, niks mis mee is. Maar uh, alle voedingswaarden zitten erin. Maar uh, ja, het is toch een generatie die gewend is om vers te koken. Uh, vroeger. En uh, ja, als je dan altijd vers eten gewend bent en je krijgt dan de rest van je leven nog uh, opwarmmaaltijden, dan uh, laat dat wel te wensen over. Hoe is dat eigenlijk geregeld in Amsterdam? Wordt dat door de gemeente gedaan? Nou, Er zijn verschillende zorginstellingen die maaltijden thuis verzorgen... bij mensen die nog zelfstandig wonen... en niet in staat zijn om zelf te koken iedere dag. Maar er zijn ook heel veel verzorgingshuizen... waar uh, senioren worden verzorgd en uh, die dat dan intern regelen. Dus het uh, zijn verschillende kanalen die dat, uh, die dat regelen. En er zijn er dus nogal wat zorgen over de kwaliteit van het eten. Um, dat zal vast niet beter worden nu er bezuinigd wordt op de zorg. Ja, het is, uh, enerzijds hoor je geluiden over dat het uh, vanwege de bezuinigingen dat uh, steeds meer keukens verdwijnen bij verzorgingshuizen. Dus, ja, er zijn eigenlijk nog maar weinig verzorgingshuizen die nog een uh, keuken hebben waar ze vers koken. Uh, aan de andere kant hoor je ook uh, geluiden dat het uh, ja, eigenlijk niet om de kosten zou hoeven te gaan, omdat het meer een soort gedachtegang is. En het heeft te maken met een bepaalde manier van organiseren binnen uh, zo'n verzorgingshuis. Dus ja, de vraag is of, je wel, uh, of het wel door de bezuiniging zou komen dat die maaltijden steeds slechter worden. Ja, en daarmee impliceert hij dat dat dus niet zo is? Dat dat met een betere organisatie wel beter kan? Ja, nou ja, er zijn voorbeelden dat het wel zo kan. Um, en ja, wij als SamSam Sam Amsterdam gaan wij onderzoeken... of er mogelijkheden zijn om burgers uh, uit de buurt te betrekken bij uh, de senioren... om eens te kijken of, God, wat, wat wij nou als samenleving voor die oudere mensen doen. Ja, en heeft u al een idee wat dat zou kunnen wezen? Of gaat ja, u, gaat u wij, gewoon met heel veel Amsterdammers bij elkaar zitten... en zet u met z'n allen een grote stofpot op? Uh, nou, dat, ja, dat is het idee van Samsam uh, Sam Amsterdam. Wij gaan op dinsdag uh, 1 maart gaan wij op vele locaties, we hebben nu ruim 30 locaties in heel Amsterdam, met zoveel mogelijk mensen uit de buurt koken voor senioren uit de buurt. En uh, dat betekent dat wij op dit moment uh, ongeveer uh, 1000 senioren op één dag uh, een lekkere verse maaltijd zullen aanbieden. En op die manier zullen we ook contacten realiseren tussen jong en oud uit de buurt. Ja. En wellicht komen daar wat duurzame relaties voor de toekomst uit. Uh, waar en hoe kunnen belangstellende Amsterdammers hun hart laten spreken vanavond? Uh, vanavond hebben we een stemming van ha vanaf half acht in de Rode Hoed op de Keizersgracht 102. Yes. Uh, en uh, tot negen uur duurt dat. En daar gaan we met uh, middels uh, elektronische stemkastjes gaan we met z'n allen stemmen op uh, bepaalde stellingen. Onder begeleiding van een dagvoorzitter. Er zullen ook een aantal politici uh, aanwezig zijn... En uh, we zijn natuurlijk heel geïnteresseerd naar hun mening ook. Oké, okay. dankjewel Tim Doornenwaard. En uh, vanavond op ja. het debatcentrum De Rode Hoed is dus die bijeenkomst waar u kunt meepraten over maaltijden. Op 1 maart zullen honderden vrijwilligers een gratis verspreide maaltijd verspreiden aan Amsterdamse 65-plussers. En we blijven nog even in onze hoofdstad ingestorte huizen, verkeerd uitgevallen begrotingen en een opgebroken stad. Dat is wat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn tot nu toe heeft opgeleverd. Gemeenteraadslid Nelly Vrijda wilde met de partij Red Amsterdam zorgen voor een stop van de bouw. Maar na één jaar stopt ze er alweer mee. Jo van Egmond sprak eerder vanavond met haar. Hoe heeft u het gevonden, de tijden in de Amsterdamse nou, gemeenteraad? Spannend. Ja, spannend? Spannend en leuk ook. En ook wel uh, een beetje eng? Nou, in het begin natuurlijk dat je denkt, waar ben ik verzeild geraakt? Maar uh, nee, echt uh, ja, wel een uitdaging. Het stoppen van de Noord-Zuidlijn, dat was zeker een uitdaging, want dat is nog niet helemaal gelukt. Nee, maar dat wisten we van tevoren dat dat nooit zou lukken natuurlijk. Want er zo, zoveel van mensen die dus zeggen, ja we zijn nu zo ver en dat gaat gewoon door. Dus het is geen kwestie van dat je dat kan tegenhouden. Wij zijn tegen megalomane. Uh, uh, uh, hoe heet dat? Uh, werkstukken zoals de Tweede Zeesluis. Allemaal dingen die je voorlopig niet nodig hebt en ook over een tijd niet. Kijk, je kan ook zeggen ik wil een Tweede Zeesluis... Maar ik kan ook zeggen van we hebben de grootste haven ter wereld en dat is Rotterdam. En laten we in godsnaam die eer aan, aan Rotterdam gunnen. In tijden van de crisis moet je niet met geld lopen smijten waarvan je uiteindelijk niet weet of je, het, of je het wel goed gebruikt hebt. Want het is nog maar de vraag hoor, of wij uiteindelijk die Noord-Zuidlijn nou zo nodig hebben. Gaat dit wel volgen? Tuurlijk, er... we volgen het dagelijks. Ja? Ja, tuurlijk. Waarom heeft u er maar voor gekozen om één jaar te blijven zitten? Dat heb ik van tevoren gezegd dat ik dat maar één jaar wou doen, omdat ik mezelf te oud vind ook. Als ik stel voor dat ik vier jaar was blijven zitten, was ik 78 geweest dat ik eruit kwam. En nog afgezien van het feit, ik heb überhaupt niet op een stilgestaan, dat ik geen haar op mijn hoofd die eraan had gedacht dat ik met voorkeursstemmen in de raad zou komen. Nee. Ik weet niet eens dat ze bestonden. Dat was wel een beetje een verrassing. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, heeft hij als bekende Nederlander ook meer aandacht gekregen? Dat neem ik aan voor wel dat dat natuurlijk toch wel zo werkt. Ja, was dat vervelend of was dat wel fijn? Nee hoor, dat is wel, dat maakt niet zoveel uit. Daar ben je wel aan gewend. Nee, gaat hij nu ook weer de plank op? Ja, wat, maar ik heb eind mei nog gewerkt. Dus het was ook met de, met de, met de, met de raad mee was dat dubbel op hè? twee banen. Dat was, dat was echt niet vol te houden. En door wie wordt u opgevolgd In de gemeenteraad? Dat is Piet Treuman. die stond oorspronkelijk nummer één. Die was eigenlijk de bedoeling dat hij dit zou worden. En die is ook politicus, zeggen die is ook bankdirecteur. Maar hij heeft jaren geleden, heeft die, is hij geloof ik acht jaar wethouder geweest in Amsterdam. Dus die kent het klappen van de zweep wel. Voordat je al die regeltjes onder de knie hebt, dat heb ik trouwens nog steeds niet, zal ik ook nooit leren. Dat duurt wel even. Denkt u met de kennis van nu dat u het zo weer zou doen? Um, ja, dan nou zou ik iets meer... Ik zou wel graag in een, in, een, in een fractie willen zitten waar ik niet de enige was. Niet een eenvrouwsfractie, zeg maar. Nee, precies. Kijk, als je met vijf of zes zes zit... A kun je dan met elkaar overleggen. B heb je dan veel minder te doen. Dan kun je je focussen op één onderwerp, bijvoorbeeld. Ja. En C leer je dan... Sneller, denk ik, hoe het wel en niet moet. En, en u, u bent niet zeg maar zo, ges, zo geslagen dat u, uh, dat u nooit meer aan wilde, politiek? Nee hoor, helemaal niet. Nee, u lust er nog een pap van. Nou, dat, kijk, je kan het ook overdrijven, ja. Er is een heel groot gat tussen nooit meer er iets mee te maken willen hebben en het pad van lusten. Nee. Maar uh, kunnen ik we... heb het best leuk gevonden, heel interessant. Kunnen we stellen dat u ooit nog teruggaat? Dat zou ik niet weten. Ik denk het niet. Ik bedoel, ik ben nu 75. Ik vind het goed genoeg. Dit is klaar zo? Dit is... Ja, denk ik wel. Oké. Okay. Maar ja, je weet maar nooit. Nee, dat is waar. We houden het misschien nog even open. Ja. Okay. <laughs> U hoorde direct actrice Jo van Egmond in gesprek met Nelly Vrijda. Sinds vandaag, eh, of vanaf vandaag moet ik eigenlijk zeggen... is hij ex-gemeenteraadslid voor de partij Red Amsterdam in onze hoofdstad. Na een jaar peentjes zweten inderdaad duikt de actrice weer het toneel op. Vandaag wordt de kieskompas voor lage letterden gelanceerd. Zo kunnen ook mensen die moeite hebben met lezen erachter komen welke partij dichtbij bij ze staat. Het visueel kieskompas wordt gepresenteerd bij een heel bijzonder lijsttrekkersdebat. In Gelderland gaan lijsttrekkers en verstandelijk beperkten met elkaar debatteren. Johan Visser is woordvoerder van de Provinciale Staten in Gelderland. Goedemorgen meneer Visser. Goedemorgen. Een kieswijzer voor lage letterden, een debat met verstandelijk beperkten. Er worden wel heel veel pogingen ondernomen om meer mensen aan de stembus te krijgen. Nou, laat ik het iets anders formuleren dat wij in Gelderland al uh, twee verkiezingen geleden met een stemhulp voor uh, mensen met een beperking hebben gewerkt en dat heeft heel goede resultaten opgeleverd en uh, dit is nu de derde keer dat we dat doen uh, en de stemhulp die is heden toen een stemhulp uh, die is een, een samenwerking aangaan met het Kieskompas en uh, ja we hebben op deze manier geven we mensen die nou toch vaak vergeten worden. De kans om uh, hun stem echt te laten horen. Want vergis je niet, er zijn bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland. die, zoals het er heel laag geletterd zijn. of anderszins beperkt zijn in het gebruik van Nederlands. En die hebben allemaal wel stemrecht. Dus nee, inderdaad. In misschien er... zou je wel kunnen zeggen van ja, wij doen door dit, de, door dit soort activiteiten. toch iets om ook deze mensen te betrekken bij uh, de politieke realiteit. Ja, dat visueel kieskompas is dan voor mensen die uh, problemen hebben met lezen. Ja. Um, maar u heeft ook een debat met uh, mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat uh, is duidelijk niet hetzelfde, lijkt me. Nou, kijk, het, wat ik in het begin zei, het ontwikkelen van die stemhulp... dat was speciaal voor mensen met een geestelijke of verstandelijke beperking. Um, dat is nu breder getrokken naar laag Want De man die dit in eerste instantie bedacht heeft, Wim Reinersen... die komt ook uit uh, de sfeer van, van mensen met een beperking. Dus vandaar dat het daar eerst op gefocust is. Dus wij vonden het ook niet meer dan, dan terecht om samen met uh, Sierra Lode, Grote Zorginstellingen in Nederland, uh, dit debat te organiseren. Tussen de lijsttrekkers uh, uh, en deze mensen met een beperking. En tegelijkertijd dat in beeld te gaan, uh, gaan lanceren. Ja, wat laten we het dan direct even hebben over die mensen met een verstandelijke beperking. Is het voor hen moeilijker om een keuze te maken tussen verschillende politieke partijen? Nee, het is op zich niet moeilijker. We hebben. Dit debat heel goed voorbereid met uh, uh, verschillende vertegenwoordigers van Siernloof. Zowel vanuit de, de begeleidende sector als uiteraard van, vanuit de directie. En aan alle kanten horen we van. Deze mensen kunnen ook gewoon heel goed nadenken, kunnen fantastisch ja. goed hun stem bepalen. Alleen moeten ze een beetje geholpen worden om uh, voor hunzelf uh, de, de issues goed, uh, goed duidelijk te krijgen. En dat doen we met deze, deze kieskompas uh, in beeld. Nou, nu heeft de PVV uh, vorige week een vereenvoudigd partijprogramma gepresenteerd. En er werd toen behoorlijk lacherig over ja, gedaan. Nou, ze zijn niet de enige trouwens. Nee, ze zijn ze niet de enige? Wie doe nee, meer dan? ook de ChristenUnie in, in Gelderland heeft ah. uh, week uh, een dergelijk programma in wat simpeler taal uh, het licht laten zien ik moet zeggen, van, nou ja, goed, voor mensen die wat moeite hebben met lezen, het, het is geen gek idee hoor. Nee, het is nee. zeker geen gek idee. Vandaag is dan ook nog uh, dat debat. Vindt u uh -huh. het spannend? Ja. Um, nou, ik, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Nou. In, in, um, het vraagt van de lijsttrekkers nogal wat. Kijk, de thema's die we behandelen zijn twee thema's. Uh, die zijn een beetje gerelateerd aan de stellingen ook in het kieskompas. Ja. En zijn door de cliënten zelf uitgezocht. Dat gaat over de regeltaxi, waar zij natuurlijk heel veel gebruik van maken, dat speciale vervoer. Ja. En het gaat over, uh, dat, is, dat is helaas wel een stelling... die uit het kieskompas uiteindelijk verdwenen is... omdat die niet genoeg uh, onderscheid maakt. Mm -hmm. Maar goed, zij vonden hem heel interessant. Dat is het kappen van bomen of huizenbouwen. Oh, Oké, okay. uh, nou, dat, dat, dat zijn dus de onderwerpen waar we het vandaag ja. uh, gaat hebben. Dat worden uh, extra toegankelijke provinciale statenverkiezingen... bij u in Gelderland. Dank u wel, Johan Visser. De toekomst van radiozender Vanix hangt aan een zijdendraadje. Dat zegt de directeur Willem Stegeman tegen de Spits... De zender voor allochtone jongeren dreigt weg te worden bezuinigd. Van ikzelf kan er weinig aan doen. Al jaren scoort de zender slecht in luisteronderzoeken. Ja, en Volksstand heeft een stuk over Tilo Sarrazin. Die trekt in Duitsland nog steeds volle zalen. De bankier raakte vorig jaar in opspraak met zijn boek Duitsland schaft zich af. U hoort Volksstand correspondent Merlijn Schoneboom over de verschillen tussen Nederland en onze oosterburen. Wat wil dus in Nederland zegt dat zou in Duitsland absoluut niet mogelijk zijn. Je ziet ook dat Sarazin zelf, die provoceert graag... maar hij zegt dat het is toch op een andere manier... Die, die toch behoorlijk harde toon... waar we in Nederland aan gewend zijn geraakt... dat is in Duitsland echt niet mogelijk. En dat is ook niet bij Sarazin te horen. Het is op een andere manier... en je zou zelfs kunnen zeggen... de boodschap is uiteindelijk hetzelfde... alleen de verpakking is, is anders... en juist die verpakking toont die specifieke Duitse invulling van dit van toch uh, Europese fenomeen. Op de cover van NRC Next aandacht voor ouders vrouwen die zwanger zijn. Gisteren werd bekend dat een 62-jarige vrouw in verwachting is... na een behandeling in een buiten buitenlandse vruchtbaarheidskliniek. In Nederland is dit verboden. Buitenlandse artsen verwijzen de medische risico's naar de prullenmand. Zij vinden de rechten van de patiënt belangrijker. En dan zwemmer Daan Glory, die heeft een, een hele lange zwemtocht achter de rug... namelijk 88 kilometer in Argentinië. De zwemtocht verliep niet geheel vlekkeloos. U hoort telegraafenslaggever Eddie Veerman. Waar hij zich het meest zorgen op een gegeven moment over moest maken... was dat, hij, dat de roeiers in het bootje met zijn coach... die raakten vermoeid, waardoor de coach het zelfs het roeien over moest nemen... en er een nieuwe roeier aan boord moest komen... Maar de boot en de zwemmer raakten een klein beetje uit elkaar vandaan. En dat is eigenlijk best wel gevaarlijk. Want op het moment dat hij dan zou verkrampen en de boot is te ver weg... Ja, gaan dan maar, maar eens uit een rivier halen van 50 meter diep. Tot zover een overzicht van de kranten. Het is uh, vijf voor half zes en u luistert naar Nu al wakker Nederland. De rechter besluit vandaag of shop Carpe Diem in Helmond weer open mag of niet. De gemeente sloot de shop omdat de veiligheid en openbare orde in gevaar was. De eigenaar van de shop en de burgemeester werden namelijk bedreigd. Advocaat Mark van den Bomen is de raadsheer van koffieshop eigenaar John Vosmeer... en eist in een kort geding dat de shop weer open mag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw cliënt wil dat zijn shop weer open gaat, maar volgens de gemeente is dat te gevaarlijk. Waarom wil hij dat toch? Nou, het is niet de gemeente die zegt dat het te gevaarlijk is. Het is het Openbaar Ministerie, Bureau Veiligheid, die een dreigingsanalyse heeft gemaakt. En op die dreigingsanalyse baseert de gemeente zich ook... Nou, waarom dat wij willen dat de op opgaat... is omdat wij vinden dat wij onvoldoende zicht hebben of die dreiging wel reëel is. Dus u weet niet zeker of het wel gevaarlijk is? Nee, dat weten wij niet zeker. En wij hebben een strafdossier in kunnen zien van iemand die verdacht is van uh, de ernstige dreiging. In dit geval de dreiging uh, richting de burgemeester. En dat strafdossier is zo flinterdun dat wij twijfelen of deze dreiging wel serieus te nemen valt. Ja... Uh, en de reden dat die koffieshop gesloten is. Was dat dezelfde reden als dat de gemeente wil dat die nu niet meer opengaat? Uh, ja, dat, uh, dat is dezelfde reden. De reden is dat er uh, een, een, een dreiging bestaat naar de mening van het Openbaar Ministerie... en de gemeente neemt dat over dat als de koffieshop open blijft... dat er een ernstig incident zou kunnen plaatsvinden. En als wij daarvan overtuigd zouden zijn... dan zouden wij de eerste zijn om te zeggen van sluiten die handel. Maar we hebben te weinig uh, inzicht in uh, of dat daadwerkelijk sprake van is... En uh, alles wordt geschoven onder het uh, petje van uh, de geheimhouding en het onderzoeksbelang. Dus wij krijgen ook geen duidelijkheid van wie die dreiging afkomstig is. Wanneer die is geuit, op welke wijze hij geuit is en hoe die precies is gericht. Ja, u doet alsof dat een zeer hypothetische situatie is, maar er is een granaataanval geweest. En bedreiging. Ja, maar die, die wordt niet in verband gebracht met de huidige dreiging. Dat, die koppeling met dat incident wat is geweest en wat er nu wordt gezegd als dreiging, die koppeling heb ik nergens gezien. Nee, maar maakt dat uit? Dat betekent toch dat het niet een nou, aangename... Ja, dat, dat maakt heel veel uit, want uh, voor die dreiging is uh, Carpe Diem al eerder gesloten. Die dreiging is weggenomen, die was ook niet meer aanwezig. En er is nu een nieuwe dreiging ontstaan. En op basis van die nieuwe dreiging, die niet concreet is voor ons, uh, wordt, uh, wordt die gesloten. Hè? Dus de coffeeshop is niet gesloten op basis van het eerdere incident. Het klinkt alsof die coffeeshop gewoon niet zo'n frisse tent is. Is nou, dat, wel dat is heel dat, gedoe dat daar. u maar voor uw eigen rekening nemen, dat soort opmerkingen. Maar het is gewoon een, een normale onderneming die daar gedreven wordt door een ondernemer zonder strafblad. En, ja, maar een normale en, onderneming, dat, vindt, u, vindt geen uh, granaat aanval plaats. hier in Nederland dat het coffeeshop aan de voorkant legaal is. He, met vergunning mag je coffeeshop openen. En aan de achterzijde zit een stukje illegaliteit. Maar dat mag u niet betitelen als dat het een onfrisse tent is. Nee, maar er is een granaatafval geweest, er zijn bedreigingen. Het, is, het klinkt gewoon niet als een hele prettige werksituatie. Laten we dat op zijn minst dan kunnen concluderen, denk ja, ik. Ja, ook, ook dat laat ik voor uw rekening. Mijn cliënt heeft inmiddels uh, zoveel beveiliging aangebracht dat uh, uh, zeg maar zo'n zo aanzag met een granaat zou niet meer mogelijk kunnen zijn. Uh, nadat hij de rolluiken die, die hij heeft, heeft aangevraagd waarvoor die vergunning heeft gekregen, dat hij zijn aangebracht. Dus dat gevaar is geweken. Er hangen, uh, het hangt boren voor camera's. En ik vind dat uh, de politie uh, haar werk wat beter moet doen en moet zorgen voor een veilige omgeving daar. Ja, de burgemeester Vons Jacobs die moest onderduiken vanwege de bedreigingen. Vindt u dat dat overdreven was? Uh, op basis van het dossier wat ik heb gezien is dat een overdreven reactie. En uh, ik begrijp van het openbaar ministerie uh, dat er meer is dan ik heb gezien. Toen heb ik gezegd van laat mij dat meer dan maar eens zien. En dat wordt weer onder de pet geschoven van ja, uh, het belang van het onderzoek laat dat niet toe. Maar hoe bedoelt u er is meer dan ik heb gezien? Nee dat zegt niet ik. Je moet goed luisteren. Nee, ik luister het goed maar zegt... Het openbaar ministerie zegt dat er meer is dan ik heb gezien. En wat ik heb gezien is dat strafdossier, dat dunne strafdossier... Waar, waar geen veroordeling uit kan voortvloeien. Staat voor mij als een paal boven water... En meer heb ik niet gezien. En dan wordt gezegd, ja, maar u heeft maar een fractie gezien van wat er ligt aan dreiging. Toen heb ik gezegd, dan laat mij dat meerdere maar eens zien. En dat krijg ik niet te zien. Nee, dus u denkt dat u gewoon, maar dat, dat u wel alles te zien gekregen heeft? Dat u alle informatie heeft gekregen die het OM heeft? Maar dat dat gewoon niet zoveel voorstelt? Dat weet ik niet. Het OM beweert dat ik niet alles heb gezien. En ik heb gezegd, laat mij dat dan maar eens zien dat er meer is. En dat weigeren ze. Maar u suggereert ermee dat u ze gewoon niet gelooft? Ik geloof niet, nou ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik niet geloof dat er niet meer is. Ik kan niet bevestigen dat er meer is omdat ik het niet te zien krijg. Maar ik geloof wel, en dat is mijn standpunt en daar blijf ik bij, dat als de dreiging is gebaseerd op het dossier wat uh, tegen deze verdachte, die nu nog verdacht is, er ligt. Als daar de dreiging op gebaseerd is, zeg ik, is dat te mager om een coffeeshop te sluiten. Ja. Vandaag gaat de rechter besluiten of de coffeeshop weer open mag of niet. Wat u betreft is de mededeling dus dat moet gewoon gebeuren. De koffieshop moet gewoon open. Ja, anders had ik dat uh, die voorlopige voorziening niet gevraagd. Dat is de inzet van, uh, van onze strijd. Ja. En gaat u nog een schadevergoeding eisen? Dat is het sluisstuk. Uh, daar, daar denken we nog niet aan op dit moment. We gaan eerst maar eens de juridische procedures doorlopen die gestart zijn. En het eerste, daar krijgen we vandaag de uitkomst van. En als we dat hebben, dan kunnen we verder bezien wat we gaan doen. Ja, en als dan uh, een Carpe die, ondanks die bedreiging, weer open gaat, dat weten we dus uh, later vandaag. Dankjewel naar Mark van der Bomen, advocaat van de coffeshop eigenaar Het is precies half zes en u luistert naar in Nederland op Radio 1. En bij ons is aangeschoven Jo van Egmond, onze actualiteiten redactrice voor het nieuwsminuutje. Ja, ten eerste de vrouw uit Noordwijk. die eind vorige maand zwaar gewond raakte. toen een auto in haar huis reed. Die is overleden. Haar man van 78 jaar die kwam vlak na het ongeluk al om. Op 29 januari was dat, toen reed een Poolse man het huis binnen. Hij sloeg na het ongeluk meteen op de vlucht, maar werd een paar dagen later aangehouden. De man wordt verdacht van een dubbele doodslag. Volgens de politie reed hij te hard, zat hij achter het stuur te bellen en had hij mogelijk ook nog eens gedronken. En verder vandaag vinden er uh, voor de derde dag op een rij de OV-acties plaats. Ditmaal in Den Haag. En daarmee neemt de stad het stokje over van Rotterdam. Maandag voerde al actie En de OV-bedrijven willen met de acties laten zien... wat de bezuinigingen betekenen voor het openbaar vervoer. En tot het zover... Het Nieuwsminuutje. Ja, dat was het nieuwsminuutje. Dankjewel je Jo van Egmond, uh, voor ons weer bij te praten. En dan had het over de stakingen in Rotterdam. En daar gaan we straks uh, over doorpraten met PvdA-raadslid al daar. Want die steunt de actie. Maar eerst de politiek in Flevoland. Want bij ons in de studio nog altijd Marianne Luier. Zij doet als lijsttrekker van het CDA in Flevoland mee... aan de Provinciale Statenverkiezingen die uh, op 2 maart zijn. Nogmaals, goedemorgen, mevrouw Luier. Ja, goedemorgen. Um, nou kom ik zo nu en dan uh, in Flevoland... Um, namelijk zo in augustus, als Lowlands is. Ja. En wat me dan altijd opvalt, is als het door die weilanden rijdt... is dat er toch wel redelijk vaak van die grote CDA-borden in de weilanden staan. Ja, mooi hè? Dat is natuurlijk sowieso een neiging die boeren nogal vaak hebben. Bent u daar blij mee? Ja, ik wel natuurlijk. Dus, uh, dat is allemaal goed voor het CDA. En hoe meer CDA, hoe beter voor Nederland en ook voor Flevoland, zeggen wij... Dus ja, een groot deel van onze achterban uh, woont daar. En uh, de andere helft van onze achterban woont in Almere en Lelystad. Dus, uh, ja. In uw verkiezingsprogramma komt ruim 30 keer het woord talent voor. Uh, waarom hameren jullie er dus zo op dat het talent naar Flevoland moet komen? Is, is daar nog niet voldoende talent? Nou, we zijn nog steeds aan het bouwen. Hè. We zijn een, uh, niet alleen met huizen en wegen en uh, gebouwen, maar ook een samenleving... En uh, elke dag staan er te veel mensen in de file uh, de provincie uit voor werk. Maar ook jongeren moeten de provincie uit naar uh, goed onderwijs, vervolgonderwijs. Dus uh, wij zeggen, wij zijn aan het bouwen, een samenleving, alle talenten uh, welkom in, e in Flevoland. Uh, jongeren, startende ondernemers, maar ook ouderen en... Uh, Allochtonen, autochtonen, want uh, we hebben ondernemerschap nodig. Dat is ook de kracht van onze provincie. Innovatief ondernemerschap, dat is echt een, uh, ja, daar, daar onderscheiden we ons ook in. Dus uh, wij zeggen ruimte zat, uh, komt vooral naar Flevoland. Ja. Ja, het is natuurlijk echt letterlijk een nieuwe provincie. Het is in ja. 1986, geloof ik, uh, uh, is hij ja. min of meer afgerond. U zegt net al dat het uh, nog altijd in aanbouw is in feite. Nou, 86, we bestaan 25 jaar. Dat vieren we dit jaar, ook uitgebreid. Maar als ik dan goed tel, is dat uh, 86? Ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, we bestaan nog maar 25 jaar, dat is eigenlijk kort. En uh, ja, we zijn nog heel erg aan het bouwen, we zijn nog niet af. We hebben 20% minder voorzieningen dan elders in Nederland. Dan moet je je voorstellen, scholen, uh, muziekscholen, sportverenigingen... Uh, ja, buurthuizen waar ouderen kunnen biljarten... Uh, onderwijs, uh, zorg, ziekenhuiszorg... Dus uh, willen wij een volwaardige samenleving zijn... dan moeten we nog eventjes flink doorbouwen. Uh, Met aardig van zo'n provincie, zeker als politieke partij... is natuurlijk dat u ongeveer van de grond af aan dingen kan gaan opbouwen. Het is natuurlijk al wel een tijd ja. van de gang. maar ja, Is er nou een provincie waar u door geïnspireerd bent? Dat u denkt, van nou zo de, de richting uh, van, ja. van nou noemen ze dat, Friesland, daar willen we wel op? Nou, dat laten we uh, um, niet zozeer... Uh, het, deze provincie inspireert mij vanwege, uh, ja, de uh, sky is the limit, hè, wat ik eerder al zei. Maar ja, je kunt daar bouwen met elkaar, je kunt daar, uh, als je naar Almere komt, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, je had ja. wel die weilanden gezien <laughs> op weg naar Lolens, maar slaas af uh, Almere in, of Lelystad, hè, dan zie je echt een prachtig centrum met echt architectuur waar excursies vanuit uh, Delft, hè, studenten naartoe gebracht worden om dat te bekijken. Ja. Dus, uh, uh, ja, die, die kracht van die samenleving, die power die daar is... Hè? Dus en op landbouwgebied, maar ook in de steden... Uh, de kracht om zo'n zo samenleving te, te, te scheppen met elkaar... Ja, die vind ik echt fantastisch. Voor mij persoonlijk is dat heel inspirerend. Wonen Daan en Emma ook in Almere? Want de PVV heeft Henk en Ingrid... en u heeft in uw uh, verkiezingsprogramma Daan en Emma. <laughs> ja, dat komt voort uit dat onderzoekje wat ik uh, gedaan heb... zo'n halverwege de periode. Hè? Van hoe staat het nou met onze jeugd en jeugdzorg... En uh, daar is een heel leesbaar boekje van gemaakt. Zodat iedereen het heel uh, ja, makkelijk kan lezen. En zichzelf daarin herkent. En toen is daar een keer de titel Daan en uh, Emma opgeplakt. je ja. Ja. Nou, blijft van ons in de studio zitten. We gaan zo met u doorpraten over het aantal zetels. Want we zijn benieuwd naar een voorspelling. Voor nu in ieder geval uh, alvast bedanken. Tot ja. zometeen weer Marianne Luijer van het CDA in Flevoland. Na Amsterdam in Den Haag zijn er vandaag stakingen in het openbaar vervoer in Rotterdam. Trams, bussen en metro's van RET rijden volgens de vakantiedienstregeling of zelfs helemaal niet. Dit als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen van 120 miljoen euro van het kabinet Rutte. De Rotterdamse PvdA steunt de acties en daarom praten wij met raadslid Leo Bruin. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een verkiezingsmove van de Partij van de Arbeid of had u uw wekker ook anders zo vroeg gezet? Nou, dan had, dan had het eerder bij de bonden moeten zijn natuurlijk die, uh, die de staking uitroepen. In ieder geval uh, de actie om uh, te laten zien wat inderdaad uh, de kabinetsplannen eigenlijk inhouden voor, uh, voor het openbaar vervoer in de grote steden. Ja, maar had u zich ook opgewonden over dat openbaar vervoer in Rotterdam als de verkiezingen niet zo dichtbij geweest waren? Nou, sinds ik vijf jaar in de raad zit bemoei ik me altijd al uh, uh, met het openbaar vervoer. En het is in ieder geval zo dat ik er dan misschien wel niet opgewonden word, maar in ieder geval druk mee bezig ben. Want wat is de imp welke impact gaan die kabinetsplannen precies hebben, volgens u? Nou, het is, uh, enerzijds wordt er gesteld dat er dus door aanbestedingsvoordeel eigenlijk een 40 miljoen bezuinigd zou kunnen worden in Rotterdam. Um, dat na alle efficiëntieslagen die in het verleden gemaakt zijn, lijkt ons dat onmogelijk. En twee, wordt er ook nog daarnaast ook nog een andere korting opgelegd, die ook ongeveer 40 miljoen zal beslaan. Nou, dat betekent dat het openbaar vervoer gewoon zal moeten worden uitgekleed. En dat juist in een tijd waarin gesteld wordt dat de grote steden de economische motor moeten zijn. En we verdichting in de steden willen zodat we inderdaad die aantrekkingskracht van de stad... Dus op de werkende bevolking dus toeneemt. Ja, dan heb je goed openbaar vervoer nodig. En dit gaat op deze manier natuurlijk volledig gemist mist in. Maar dan dan minder, uh, gaat er dan een minder openbaar vervoer komen? Of wordt het openbaar ja, vervoer nou, dat ja, er is? Om, uh, om een voorbeeld te geven. Het Rotterdamse openbaar vervoerbusbedrijf moet nu worden aanbesteed. En dat is een totale concessiegrootte van 48 miljoen. En daarin wordt nu al gesteld van ja, er moet eigenlijk toch 40 miljoen op bezuinigd worden. Nou, dat kan nooit uit die concessie komen. Dat betekent ook dat je in bestaande lijnen moet gaan schrappen. Ja, dus er rijden minder bussen. Uh, minder bussen, minder dus een, beetje net als, uh, een beetje net als vandaag eigenlijk. Ja, nou dat wilden de bonden dus ook laten zien. En wij vonden dat in ieder geval een, een sympathieke manier van actie voeren. Niet volledig stilleggen zoals in het verleden wel. Ja. Maar echt, de bonden denken al uh, tijden mee. En ik denk dat je dan ook ze als een Chinese partner moet beschouwen. En dat zie ik niet altijd gebeuren door de overheid. Maar sympathieke manier van actie voeren, is allemaal naar je werk moeten vandaag. Nee, je kan nog steeds naar je werk, want het grootste gedeelte rijdt nog steeds. Maar de bussen zullen volle zijn, de trams zullen volle zijn. En bij ongewijzigd kabinetsbeleid uh, zal dat in de toekomst dus ook voor... Ja, dan gaat het voor jaren gelden in plaats van één dag. En wat gaat u doen? Want we zagen partijkopstukken van de Partij van de Arbeid gisterochtend... op de voorpagina van de klant van Wakker Nederland. Uh, tussen de actievoerders, gaat u dat ook doen? Nou, wij zijn nu op weg. Ik ben op weg met het Rotterdamse Raad dat, uh, Oud-gemeenteraadslid, maar tegen het Tweede Kamerlid, uh, Meeting Selik, uh, zijn we op weg naar de remise in uh, Ja. Dat is op Zuid. En uh, daar wordt het SCV-stokje overgegeven. En daar willen we om zes uur bij zijn. Nou, wij wensen u uh, heel veel succes daar met die acties. En uh, we zullen zien wat het kabinet gaat doen. Ja, dank u wel. En een prettige dag. Dank u wel, Leo de Bruin, uh, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Over de staking al daar. Het is weer zover. Verkiezingen en er wordt dus weer volop campagne gevoerd. We hebben er al wat aandacht aan besteed in het radioprogramma. Um, maar er gaan landelijke kopstukken in debat. En u heeft het misschien gemist, maar de eerste twee debatten zijn al achter de rug. En vanavond vindt dan het derde debat plaats. Pauw en Witteman presenteren de Slag om de Eerste Kamer. Alle debatten die worden geanalyseerd door het Nederlands Debatinstituut. Roderick van Grieken is directeur van dat instituut en um, hangt op dit moment aan de lijn. Goedemorgen meneer Grieken. Goedemorgen. De PVV heeft aangegeven niet bij het debat aanwezig te zijn vanavond... vanwege de cartoons die op de VARA-website joop.nl staan. Is dat eigenlijk wel een gemis voor het debat? Ja, absoluut. Want door niet aanwezig te zijn... Eh, ontneemt de PVV eigenlijk de kiezer een kans om te horen waar de PVV voor staat. En daarmee is dus ook een kans om een goede keuze te maken. Dus eh, voor de kijker naar het debat vanavond is het absoluut een gemis... Het is qua PR wel weer handig, want ze zijn er niet eens bij. En daarom gaat het nu al zolang als het debat op de rol staat over de PVV. Ja, nee, dat is helemaal waar. Maar ja, ik bekijk de wereld door de bril van het debat. En vanuit debatperspectief is het heel erg jammer als een partij er niet is. Want daar kan je niet hebben wat Ja, want u bent natuurlijk ook van het Nederlands Instituut. Waar gaat u eigenlijk op letten als u de politici beoordeelt? Nou, we hebben eigenlijk altijd drie criteria waar we naar kijken. Op de eerste plaats vinden we het belangrijk dat politici in staat zijn om heel helder en duidelijk uit te leggen waar hun partij voor staat. Uh, ten tweede kijken we ernaar hoe goed politici in staat zijn om duidelijk te maken wat nou precies het verschil is tussen hun partij... En een andere partij. Dat helpt mij namelijk bij het maken van mijn keuze als kiezer. En ten derde kijken we naar welke politicus nou in staat is om het debat te domineren. Dus wie is nou het beste in staat om het debat zo te sturen... dat gesproken wordt over die onderwerpen waar hij of zij graag wil dat over gesproken wordt. Dit is het derde debat. U heeft de eerste twee debatten ook beoordeeld. Hoe gaat het nu op dit moment? Wie ligt er voorop? Wie is er beter? Nou, er is nog niet iemand die echt duidelijk uh, uh, daar uitspringt. Ik, uh, vond, wij vonden dat in het eerste debat op Radio 1... met name Alexander Pechtold en Marianne Thieme het heel goed deden. Uh, met als goede tweede uh, Magiel de Graaf van de PVV. En um, het debat wat maandagavond plaatsvond... Uh, wat door de NOS werd uitgezonden... daar vonden we ook Magiel de Graaf weer goed... En ook Toftiesem van de uh, GroenLinks. Ja, u heeft het nou twee keer over Magiel de Graaf. Uh, dat is de man van de PVV. Die kennen we eigenlijk nog niet. Is dat een groot debattalent? Nou, het is in ieder geval ontzettend knap. Als je voor het eerst op dit podium verschijnt. Dat je zo rustig en zo zelfverzekerd uh, deelneemt aan het debat. Hij is heel goed in het kort en bondig formuleren waar de PVV voor staat. En hij is ook best wel goed in het sturen van het debat om initiatief te nemen... en andere partijen uitspraken uit te lokken. Dus het is een soort omgekeerde Job Cohen. Dat zou je kunnen zeggen. <laughs> en nu is er nog een andere gekkigheid, want u gaf het net eigenlijk al aan. Het debat op Radio 1 met een aantal mensen uit de Tweede Kamer... een aantal lijsttrekkers. Het debat op de TV met alleen maar lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Hoe zit dat eigenlijk vanavond? Um, vanavond zullen van de oppositiepartijen uh, alle partijleiders te staan. En van de regeringsfracties uh, staan Elko Brinkman en Luc Hermans daar weer. Dus de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Dus dat, ja, dat geeft een beetje een vreemd beeld. Ja, want ook denk ik qua debattechnieken. Want die, die Tweede Kamer, uh, fractievoorzitters, partijleiders, dat zijn natuurlijk echt dagelijkse debaters. Terwijl ja. de heren Brinkman en Hermans inmiddels wat gevestigde types zijn die het allemaal wat rustiger aandoen op een andere niet debatteren. Ja, daar zit absoluut verschil in. Um, of het nu te maken heeft met hun rol of gewoon met hun persoon. Um, ik, laat ik even het midden, maar je kon wel heel erg duidelijk zien... bij de eerste twee debatten, dat met name Brinkman en Loek Hermans... dat die ja, toch een beetje de snelheid inderdaad missen. Ze hebben heel lang nodig om te formuleren. Um, zeker bij elke Brinkman is af en toe onduidelijk... ook als hij een paar minuten gesproken heeft waar hij nou precies voor staat... Uh, Kortom, je ook het gevoel dat, die zich, dat ze zich wat minder goed hebben voorbereid op de debatten. En wat minder eh, debatteren vanuit het idee van, joh, ik moet heel krachtig en helder duidelijk maken waar, waar mijn partij voor staat. Wat is de gouden tip eigenlijk voor de heren en dames vanavond? Nou, de gouden tip is, is dat je heel beeldend bijvoorbeeld met een voorbeeld of met een beeldspraak in één of twee zinnen duidelijk kan maken aan waar jouw partij voor staat. En B, dat je heel goed dat onderscheid kan maken ten opzichte van andere partijen. Want dat is wat de kiezer wil. Die wil weten wat uit de kiezer valt. Dus de politicus die heel duidelijk kan maken van, joh, ik sta hier voor. voor. En dat verschilt ten opzichte van alle partijen op dit gebied. En die doet het heel erg goed. U nou, je kent de uitdrukking, hè? Metaforen zijn als koude spruitjes, gedoemd om niet altijd op te gaan. Dat is waar. En daarom moet je ze goed voorbereiden en goed erover nadenken. Eh, dat je hem wel zo brengt dat hij overtuigend overkomt. Dank u wel, Roderick van Grieken. De Slag om de Eerste Kamer vindt vanaf half negen plaats op Nederland 1. En de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn over precies twee weken. En dat is dus op 2 maart. Zometeen gaan we het nog hebben over asbest op scholen... en wat daar wel allemaal niet mis mee is. Maar nu eerst... De grootste journalisten in Nederland verzamelen zich vanavond... in de Schouwburg in Amsterdam. Daar wordt tijdens het grote interviewgala gepraat over interviewen. Ook politiek verslaggever van RTL, Frits Wester, is aanwezig op het gala. Redacteur Jo van Egmond interviewde hem. Vanavond wordt er gesproken over de kunst van het vraaggesprek. Nou, voordat wij beginnen: wat is de kunst van een goed interview? Het ja, dat is een beetje, ligt er ook een beetje aan wat voor een type interview het is. Ja, maar bijvoorbeeld een groot interview voor radio of televisie. Nou, je moet allereerst uh, geïnteresseerd zijn in degene die je interviewt. Ja, dat is ook maar net, wat wil je uit zo'n interview halen? Wil je kijken wat iemand drijft, wil je tot de kern van zoiets komen? Uh, ja, dan moet je ergens breed beginnen en dan moet je langzaam ja, zeg maar de, de ui afpellen tot je tot de kern komt. Maar soms zijn het ook dingen van, hé, hey, hier is iets aan de hand... Uh, met hem of haar, of om hem of haar heen. Dat wil ik per se weten, want ik weet zeker dat dat zo zit. En misschien wil hij of zij het niet zeggen. Maar hoe krijg je dat er dan uit? Ja, en dan, ja dan is het een soort schaakspelletje, misschien een soort judospel. Uh, eerst een beetje meebuigen om daarna te kunnen vloeren. Maar alles wel om de echte goede informatie boven tafel te krijgen. En is het moeilijker om een politicus te vloeren dan een gewoon vraaggesprek met een persoon? Nou, vaak met gewone personen is het een stuk makkelijker, want die hebben meestal niks te verbergen of niks te verhullen. Dus dat kijk, op politicus, uh, ze zijn wel of niet goed getraind erin, of hebben veel, wel of geen, veel, uh, niet veel ervaring ermee. Uh, ja, dat, dat wisselt. Maar die zijn vaak meer op hun hoede, want ja, soms willen ze hun boodschap heel graag kwijt. Misschien wel te graag, dan denk ik, ja, dat is wel leuk dit verhaal, maar ik ben toch echt op zoek naar het andere verhaal. Maar soms is het ook uh, duwen en trekken om de goede informatie eruit te krijgen. En over goede informatie bent u als eens voorgelogen dan door politie? Of die dat idee was gehad? Nou jawel, ja, echt liegen, dat, dat, dat, daar passen ze meestal wel voor op. Maar wel dat ze de hele tijd proberen de dingen net te verhullen. Vooral als het voor hunzelf uh, niet al te prettig is. Ja, en dan is het uh, wel even lastig. En dan moet je zelf zoveel achtergrondinformatie hebben, ook vanuit andere kanalen. Om ze daarmee op een gegeven moment te kunnen confronteren. Zodat ze eigenlijk niet meer anders kunnen dan toegeven dat het... Inderdaad, zo zit. En wat voor sluwe methodes kan je daarvoor dan inzetten? Ja, sluwe methodes. Ik bedoel, een interview is niet een soort uh, opzetten van een valstrik van, van iemand moet er nu inlopen. Het gaat natuurlijk om de goede informatie. Uh, niet om iemand iets te laten zeggen wat ze eigenlijk helemaal niet menen of niet bedoelen of wat helemaal niet klopt. Uh, het gaat om het goede verhaal. Ja, en het is een beetje, ik vergelijk het wel eens met, met, met het belastingformulier. Jij weet zeker bijna dat dit de uitkomst is. Nou ja, dan begin je linksboven, dan krijg je altijd zo'n formuliertje. Bent u getrouwd? Ja, nee. Nou, we proberen het zo helemaal door te schaken naar beneden toe, heel feitelijk. Om uiteindelijk daar bij dat ene punt uit te komen. En uh, ja, het is vooral schakelijk. Uh, jij doet een zet en je moet goed nadenken over de volgende zetten. En de vervolgvragen die je daarmee dus weer kunt stellen. Maar ook weer rekening houden met de antwoorden die erop komen. Tot slot, uh, welk interviewmoment was uw grootste uh, ja, blunder of hoogtepunt die u nog echt bijstaat? Nou ja, er zijn een paar interviews die, die, die heel erg bijstaan. De interviews die ook meteen gevolg hadden. En bijvoorbeeld het interview met uh, Arendt-Jan Boekenstein, wat heel toevallig was... Uh, de dag dat uh, de bezoek aan de koningin door Kamerleden weer in ere hersteld werden. Een collega van mij die zou daar een verhaal voor maken... en uh, ik zou hem even helpen om wat mensen die uh, daarna, toen ze terugkwamen... van het paleis uit de bus op te vangen. En toevallig komt het uh, eruit lopen. En ik vraag hem gewoon, goed, hoe is het er weer gegaan met die gesprekken? En toen begon hij ineens te vertellen, en dat is dan wel heel interessant in een interview... Uh, ook wat er inhoudelijk was besproken en wat de koningin had gezegd. Ja, dat, is, dat mag helaas nog steeds niet, dat, dat, dat soort dingen naar buiten brengen. En toen, dan voel je, je gewoon in zo'n gesprek, man, wat ben je nou aan het vertellen? Want dit kan wel eens grote consequenties voor jezelf hebben. Nou, ik ging er wel op door natuurlijk. Nou, wat zei ze dan precies? Hoe bedoelde ze dat precies? Ja, dan ben je klaar met het interview en dan loop je terug naar de redactie. Dan denk je, man, dit kan je je carrière kosten. Nou ja, ja, maar je slaapt je... er niet minder lekker van? Nee, ik, ik slaap altijd wel goed. Bloepen zitten meestal in de, de dingen dat, dat, dat er iets onverwachts gebeurt. Ik, bedoel, ik zal nooit vergeten dat uh, op de avond dat Prins Klaus was overleden... En dat was uh, een periode waarin het hele binnenhof, de hele binnenstad daarna uh, last had van een muizenplaag. En wij dus ook in onze studio. Mm -hmm. En ik had toen de inmiddels helaas overleden Norbert Smelster, ook minister uitgenodigd. Want die had heel veel samengewerkt met Prins Klaus. En zijn vrouw zat bij ons in de studio op de bank, buiten beeld. En ik zit hem al heel serieus te interviewen over Prins Klaus. Van nou ging dat allemaal, nu contacten met hem en zo. Ja, dat wil je toch een beetje waardig doen. Uh, het is toch een bijzonder moment, Prins Klaus net overleden. En op een gegeven moment zie ik in mijn ooghoeken in die studio... mevrouw Smeltse een beetje paniekerig worden en heel raar gaan doen. Ik denk, wat is er aan de hand? Wordt ze niet goed of zo? En op dat moment zie ik dat er drie muizen door de studio vliegen... en zijn met benen in de lucht op die bank lag. En ik Smeltse zag niks en we hebben zo'n glazen tafel. De muizen vlogen eronder door en door de vensterbank heen. Ja, toen kon ik... Kon ik niet meer van slaggen bijna. En toen hoorde ik ook nog in mijn oortje tot overmaat van ramp... de eindredacteur zeggen: Frits, het volgende bandje ligt nog niet klaar. Ga nog vijf minuten door. <lacht> ja, dat zijn ongeveer de langste vijf minuten van mijn televisie geweest. Want ik deed in mijn broek van het lachen. En die muizen vlogen om rond. Maar goed, het smelt ze dat gelukkig niks door. Dat was Jo van Egmond in gesprek met Frits Wester over het interview Dat wordt vanavond dus gehouden in de stad Schalburg in Amsterdam. En mocht u daarheen willen, dat is te laat, want alle kaarten zijn uitverkocht. Het is bijna tien voor zes uur, Hij zijn nu al wakker Nederland op Radio 1. En we gaan het hebben over uh, asbest op scholen. Want vorige maand verschenen daar veel ontrustende berichten over. En vandaag gaat de Tweede Kamer een spoeddebat houden. Veel schoolgebouwen kampen namelijk met asbest. En ook zijn er problemen rond het verwijderen van de giftige stof. We spreken hierover met Marieke van der Werf, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen mevrouw van der Werf. Goedemorgen. Waarom dit spoeddebat? Um... Nou, u zei net al, er, is, er zijn weer wat nieuwe gegevens bekend geworden over asbest. Het speelt op allerlei plekken in de samenleving, maar scholen zijn altijd een, een kwetsbare uh, groep. Dus uh, goed om daar op korte termijn aandacht aan te besteden, vandaar de dus spoed. Maar asbest wordt al een hele tijd niet meer gebruikt volgens mij in de bouw. Um, zit er überhaupt nog ergens wat? Ja, was het maar zo dat uh, sinds 1993 wordt het niet meer gebruikt, mag het niet meer gebruikt worden. Maar daarvoor was uh, iedereen zo overtuigd van de goede eigenschappen van asbest dat het uh, op grote schaal is, uh, is toegepast. Maar juist die goede eigenschappen van asbest, namelijk dat het onverwoestbaar is, maken het ook zo gevaarlijk voor een uh, mens als je het eenmaal hebt ingeademd. Want het lost nooit meer op in je lijf. En ook voor, uh, voor het milieu. Ja, want Hoe moeilijk is het om asbest fatsoenlijk weg te halen? Nou, er zijn methoden om, uh, om dat te doen. Het, ge, het, ge, het belangrijkste punt is dat uh, er geen stofdeeltjes mogen vrijkomen bij het, uh, bij het opruimen. Dus als je het breekt, dan komt er in principe stof vrij. Dus dan moet je het nat maken. Je moet het nat houden. Je moet het meteen inpakken als je het weghaalt. En je moet jezelf goed beschermen. Je moet, absoluut een, uh, uh, je moet zorgen dat je het niet inademt. Maar dames, en, dat gaat nu mis, geloof ik. Hè? Dat is gewoon dat, op, op, op, niet helemaal goed gegaan. Nou, er gaan, uh, uh, er gaan een paar dingen mis. Er gaat mis dat uh, uh, er nog veel asbest wordt aangetroffen in scholen. Er gaat mis dat ook de scholen die uh, uh, zo in, uh, al in het verleden hebben gekeken of ze asbestvrij waren en dachten dat ze dat waren, dat daar toch nog asbest blijft uh, te zitten. En er gaat iets mis op het punt van de verwijdering. Dus dat zijn drie dingen die nu met elkaar wel eventjes uh, uh, aangepakt moeten worden. Maar is het dan geen idee dat de overheid op een of andere manier regelt dat gewoon alle asbest uit alle scholen weggehaald wordt? Ja, dat zou, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn als je dat kon, uh, kon doen. Ik denk wel dat, de, uh, dat je moet oppassen dat niet, de, niet alles bij de centrale overheid komt te liggen. Want je hebt natuurlijk scholen, maar je hebt daarnaast ook, uh, ook, ook andere openbare gebouwen. Uh, op dit moment is beleid erop gericht om uh, de scholen en de gemeenten uh, samen uh, hiermee aan de slag te laten gaan. Maar ik vind wel dat de overheid dat proces veel strakker en, en, en, en uh, beter kan regelen. Ja, en nu gaat dus daar een spoeddebat over beginnen. Wat, wat hoopt u daarmee te bereiken? Nou, ik hoop er uh, mee te bereiken. Um, uh, aanvullend aan het spoeddebat zal er een ander gesprek plaatsvinden... omdat nu ook weer de Gezondheidsraad uh, met nieuwe gegevens is gekomen. Daar is gisteren weer van alles over verschenen. Dus we zijn voorlopig nog niet over asbest uitgesproken. Maar zoals gezegd, vanmiddag gaat het dan specifiek op de scholen. Ik wil er heel graag uh, voor zorgen dat de staatssecretaris... die hier verantwoordelijk voor is... Jouw Atzma? Uh, Joop Adsmaat precies, dat hij gaat uh, zeggen hoe hij uh, ervoor zorgt dat, dat... Kijk, als het beleid is, de scholen moeten veel zelf doen... of zijn verantwoordelijk. Maar hoe ga je dan zorgen dat ze dat ook voortvarend oppakken? Want er mag ook geen onrust ontstaan. Ik heb al op websites gelezen, die gaan over onderhuisvesting... van nou, niet hals over kop, want je haalt een heleboel overhoop. Dat is natuurlijk zo, maar het moet eigenlijk wel hals over kop... want we moeten zo snel mogelijk van dat asbest af. Ja. Dus hoe ga je dat zorgen dat toch de scholen dat voortvarend oppakken... met, met voorlichtingscampagnes... Praten met de, de, de, de, de, de, de raden. Uh, en aan de andere kant zou de, en, zou de staatssecretaris een protocol kunnen opstellen: van als je het nou ontdekt, dan moet je zo en zo gaan handelen. En ook de aannemers uh, goede voorlichting geven. En wat natuurlijk altijd een punt blijft, is het verschil dat je dus. Echt gaat zorgen dat er een gecertificeerd bedrijf binnenkomt die dat goed en eh, vakkundig weghaalt. In plaats van iemand die zegt van nou ik doe het wel even voor een paar, een paar honderd euro en ik neem het wel even mee. Ja, maar u, dus, Joop Asma is de staatssecretaris, die is van uw eigen partij. Ja. Um, dus u heeft het waarschijnlijk al lang geregeld en doet dit nu nog even voor de SIER in de Tweede Kamer over. Nou, ik, ik zou het fijn vinden als het al lang geregeld is. Op papier gaat het inderdaad, ziet het er goed uit. Maar ik, ik heb inmiddels met zoveel mensen gesproken... en dat zal ik ook exact zo zeggen. Ik heb sterk mijn twijfel of het in de praktijk zo werkt... zoals het op papier staat. Dus daar moeten nog wel wat extra garanties bij. Dat alles dus vanmiddag in de Tweede Kamer. Dank u wel, CDA Tweede Kamerlid Marieke van der Werf. Ja. we blijven bij de Christen-Democraten, Want bij ons in de stuur zit nog steeds lijsttrekker Marianne Luier uit Flevoland. 2 maart de uh, verkiezingen. Hoe loopt het met de campagne? Gaat het een beetje goed? Ja, het gaat erg goed. Ja. Wij, uh, we hebben een heel leuk campagne team met heel veel enthousiaste mensen. Ook veel nieuwe mensen, jonge mensen, oude mensen. Dus uh, ja, dus hartstikke goed en leuk om te doen met uh, elkaar. Veel debatten leeft een ja. beetje. Want volgens mij die die, die statenverkiezingen leven we in mijn omgeving helemaal niet. Nee, nou, daar moeten we eens praten. Want uh, mijn waarneming is dat het wel erg leeft. Omdat het natuurlijk ook wel gelinkt wordt aan uh, zeg maar het regeringsbeleid. Uh, waar ik zelf niet zoveel problemen mee heb. Het is uh, heel goed om met elkaar te spreken over de consequenties van regeringsbeleid. Naar provincies, gemeentes en alle instellingen toe. Ja. Dus ik vind juist, politiek gaat ergens over tegenwoordig. Ja. Maar ja. het is natuurlijk wel een merkwaardige situatie. Want u wordt geacht op de hoogte te zijn van allerlei uh, provinciale ontwikkelingen. U wordt geacht daar ideeën over te hebben. En dan mag u vervolgens in debatten gaan staan verdedigen wat meneer Wilders allemaal geroepen heeft. Nou, nee hoor. In de debatten in Flevoland gaan echt over provinciale thema's. Uh, we hebben daar het issue van Oost-Vareswold. Uh, dus dat is heel actueel. Hè. Hoe, hoe gaan we om met natuur en uh, natuurontwikkeling en ook de landbouw? Uh, welke visie heeft de regering erop en hoe pakt dat dan uit bij ons in de provincie? Nou, dat is heel actueel. Ik zeg al, er is een landbouwbijeenkomst. Er komen een paar honderd mensen. Uh, ik zit vanavond bij een cultuur- en kunstdebat. Nou, wederom, daar zijn heel veel bezuinigingen op afgekondigd. Hoe gaan gemeenten daarmee om? Wat betekent het voor alle kunst- en cultuurinstellingen bij ons in Flevoland? Dus ja. daar gaan we echt met elkaar heel concreet over in gesprek. En er is heel veel belangstelling voor. En, dus, dus... Maar je geeft zelf aan, landelijk speelt een rol. En ja. het lijkt me daarom geen pretje om CDA-lijsttrekker te zijn. Want het CDA heeft natuurlijk flinke klappen gehad... en heeft landelijk ook al een redelijke crisis te pakken. Ja, nou ja dat hoort bij de politiek. Je gaat voor de waarden, hè, waar het CDA ook voor staat. En, uh... Nou, dat, dat, dus dat is, vind ik geen enkel probleem. Dus uh, ja, we moeten weer terugkomen hè? Uh, vanuit een. Uh, we hebben een grote klap gehad. Dus, uh, maar ik zeg al, ik, ik ervaar dat vanuit uh, ja, de, de basis jonge mensen, nieuwe mensen allemaal mee willen doen. Dus uh, CDA heeft ook na het congres vorig jaar leden erbij gekregen. Hè? Ja, uh, ja zeer interessant. Dus <laughs> ja. er zijn meer leden <laughs> bijgekomen? Ja, meer uh, leden bijgekomen dan opgezegd hebben. Hoeveel zetels heeft u nu in Vlaanderen? Acht. En wat denkt u naar de verkiezingen? Nou, we gaan halveren? weer minstens voor acht. Va maar de trend met het <laughs> CDA is halveren. Ja, maar wat moet je moet je laten leiden op peilingen? Dat lijkt me niet zo verstandig. Dus uh, we gaan in ieder geval voor acht. Ik weet ook wel, er doen meer partijen mee. Dus de spoeling wordt dunner. En dat betekent dat het misschien toch wel minder wordt. Oké, okay, dat zullen we meemaken. Oké. Okay. En hoe gaat u dat doen? Want u gaat vanmiddag een sportje opnemen. Wat wordt die slogan van het CDA in Flevoland? Ja, kies CDA. Hoe meer CDA, hoe meten voor Flevoland. Nou, hoe u het bij de verkiezingen gaat doen, dat weten we natuurlijk pas op 2 maart. Zoals ja. u zei, de peilingen zeggen ook niet alles. Maar dank u wel in ieder geval dat u er was uh, vanochtend in de studio van Radio 1. Graag gedaan. Marianne Luier. En uh, een goede weg terug naar Flevoland. tot ja. die weilanden, hè, langs dank de woorden met de CDA ja. erop. <laughs> dank je wel. En hoop dat het niet in een file komt. Op dit moment zijn er nog geen files. Het is bijna 6 uur. En dat betekent dat over een klein uurtje, iets meer dan een uur, de vrienden en de collega's... ...op Nederland 1 gaan starten met ochtendspits. En vandaag weer gepresenteerd door onze eigen Alex de Vries. Goedemorgen, Alex. Cameroen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je allemaal doen? <laughs> ik denk, je vraagt me even vast. Maar... Ja, nee, dat, het, meestal, meestal brand je meteen los. Maar wat, gaat, ja, nee, wat gaan maar, jullie allemaal doen? Ja, maar ik hoorde van je collega's dat ik een uur had om vol te praten. Dus die, die tijd neem ik ook. Een uur? Nee, nee, uh, nee dat, dat, dan krijg je ruzie met de NMS. Nee, vertel, wat ga je doen? Ja, we hebben natuurlijk onze commentator Arjen Jan aan tafel zitten. En met hem gaan we praten over de langzittende burgemeester in Beuningen, is dat. Uh, meer discussie gaan we hebben over Holland Casino, want dat wil ook theater gaan aanbieden aan zijn gokkende gasten. En Lea Bouwmeester Leo van de Partij van de Arbeid uit de Tweede Kamer, die is daar fel op tegen. Uh, de oud-directeur van het Emma Ziekenhuis gaan we praten hoe je omgaat met kinderen die het hele hun hele jeugd in een ziekenhuis doorbrengen. En de polen, de polen die werkloos zijn in ons land, moeten ze het land uit of kunnen ze hier gewoon blijven ondanks dat ze vaak verdronken zijn of anders in het crimineel gedrag vertonen. Dat zijn zo'n beetje de onderwerpen die je bij ons kunt zien vanaf 7 uur. Nou, vanaf 7 uur een boordevolle uitzending dus van de burgemeester van Beuningen tot gokken tot aan. Jokvol. Okay, nou, ons, we hebben nog reportages. Jokvol. Oké, nou, onwijs veel succes straks. Vanaf iets na zeven op Nederland 1 met ochtendspits. En Omroep WNL is vandaag op deze woensdag weer goed vertegenwoordigd. Want uh, later vandaag natuurlijk ook nog om uh, half zeven... hier op Radio 1 uh, avondspits. Maar bovendien veel belangrijker, iets voor half negen vanavond... op Nederland 2 uitgesproken WNL en... Bij Nederland 1 is op Nederland 1 is dan het grote debat hè, vanavond, daar is de PVV niet. Maar de leider van de PVV, Geert Wilders, zit vanavond bij onze eigen Joost Eertmans aan tafel. Iets voor half negen op Nederland 2 uitgesproken WNL. Inmiddels is het bijna zes uur geworden. Dat betekent dat wij er een eind aan breien, maar zo meteen na zes uur het Radio 1-journaal op deze zender. Volgende week om twee uur, om het nog maar even bij de programmameldingen te houden. Dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Nog Steeds Wakker Nederland... En om 4 uur in de ochtend zijn we weer terug met nu al Wakker Nederland. En wens u met z'n allen hier een hele prettige dag.